8 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Bloederige foto's uit villa bin Laden uitgelekt. ING boekt goed eerste kwartaal. En bevrijdingsvuur uit Wageningen op weg naar festivals.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 Het beste resultaat werd behaald in de banksector. Maar bestuursvoorzitter Hommen is ook tevreden over de verzekeringstak. Hij gaf nog eens duidelijk aan dat ING alle nog openstaande staatssteun uiterlijk in mei volgend jaar wil terugbetalen. Het concern heeft nog 5 miljard euro openstaan. Later deze maand maakt ING al 2 miljard over.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 Uit Syrië komen berichten dat militairen een buitenwijk van Damaskus zijn binnengevallen. Ze zouden in verschillende huizen een onbekend aantal mensen hebben opgepakt. In de buitenwijk Sakba van de Syrische hoofdstad demonstreerden vrijdag duizenden mensen tegen het bewind van president Assad.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 en Marcel Ooster. Goedemorgen. Foto's van de dode Bin Laden... zullen toch niet worden vrijgegeven, zegt president Obama. In Pakistan zijn ze de laatste tijd wel vaker niet eens met Obama. En ook nu niet, hoort u zo van correspondent Wilma van der Maten. We zijn op Bevrijdingsdag in Wageningen en Arnhem... maar we hebben het eerst over het geweld tegen de demonstranten in Syrië. Opnieuw zijn in Syrië mensen uit hun huizen gehaald en weggevoerd. Dit keer in een voorstad van Damascus. Dat is wat een ooggetuige, een bewoner van die stad, vertelde aan persbureau Reuters. Ondertussen trekken panzerwagens en tanks in kolonnes van de ene naar de andere stad... om het verzet van de bevolking te breken. Daarom gaan we praten met onze correspondent Nicole Lefever. Zij zit in Amman, in Jordanië. Nicole, um, ja, morgen is het vrijdag. Dat is uh, meestal de dag van verzet. Um, moeten we deze laatste actie als een soort voorzorgsmaatregel zien, denk je? Ja, en deze actie waar dus weer honderden mensen van in bed zijn gelicht en zijn gearresteerd, dat maakt deel uit van een veel grotere arrestatiecampagne. De afgelopen dagen, de afgelopen week, zijn er ruim 3000 mensen opgepakt waarvan de namen bekend zijn. Hè? Dat zijn de namen die, die dus op een lijst staan. Maar het zou kunnen gaan om oplopen tot acht. Duizend, zeggen mensenrechtenorganisaties, waarvan 800 mensen uit het DERRA komen. Nou, men probeert er echt alles aan te doen om het protest nu in de kiem te smoren. Ban Ki-moon, die heeft uh, een telefoongesprek gehad met de president en uh, erop aangedrongen dat het geweld echt moet ophouden, dat er eind moet komen aan de arrestatiegolf, dat... Uh voor de dodelijke slachtoffers moeten worden gevonden en, uh, en berecht. Nou, wat zei de, de president daarop? In Derra zijn we bijna klaar. Dat klinkt niet echt geruststellend. Hij zegt, daar, uh, daar stoppen we bijna met de operatie. Want ondertussen zijn er zo'n 30 tanks gemeld die uh, richting uh, het zuiden zijn gereden. 70 trucks met op elke vrachtwagen zo'n 25 militairen. Ja, en die gaan in de richting van Homs, de richting van Derra of de, de richting van Rastan. Ja, en in, in, in verschillende steden krijg je nu berichten dat ze echt omzitterend... Zijn. Um, bijvoorbeeld in Rastan kregen mensen de keuze, um, lever een paar honderd mensen aan ons uit en dan zullen de tanks niet binnenrollen. Maar dat hebben de bewoners van deze stad, Rastan, geweigerd. Maar Nicole, het inzetten van tanks, het leger dat steeds vaker optreedt en hard ook, zoveel mensen die gearresteerd worden, verhalen over martelingen. Hoe durven de Syriërs de straat nog op te gaan? Heb je daar een verklaring voor? Ja, de moed is ongelooflijk. Ja, wat iedereen ervan zegt, wat de mensen die je daar spreekt ervan zeggen... is, we zijn eigenlijk de angst voorbij. Uh, moeten wij nu ons mond houden terwijl er al zoveel mensen gestorven zijn? We moeten ook gewoon trouw mensen blijven aan de mensen die al gesneuveld zijn. En het is heel opvallend, deze moed. Uh, het begon eigenlijk uh, in, in, niet in de hoofdstad, niet in Damascus, zoals bijvoorbeeld in, uh, in Egypte met de revolutie daar uh, het geval was. Damascus, het centrum, weet men wel redelijk vrij te houden van, uh, uh, van de demonstraties dat er in de buitenwijken zo hard wordt opgetreden en er checkpoints zijn. Maar in de meer tribale gebieden, ja, daar is de trouw enorm. Als men aan één iemand komt, dan komt men eigenlijk aan het hele dorp. En uh, zoals in Rastan mensen uitleveren, dat doet men niet. En de, wat ook heel opvallend is, dat bijvoorbeeld in steden als Hams en Homs uh, uh, en Hama... dat mensen daar de straat op gaan, uit solidariteit, weer met hun uh, landgenoten in Terra om te protesteren. En vervolgens... Treed het, uh, trekt het leger daar uh, de stad in. Dus de moed is ongelooflijk, maar het ziet er naar uit... Dat, uh, dat mensen zich gewoon niet meer laten stoppen. Nee, en, en wat is dan de rol van het leger? Want er zijn gevallen bekend van militairen... die weigeren te schieten op burgers. Weet je of dat ook vaak voorkomt? Nou, dat is natuurlijk het lastigste te zeggen als je kijkt naar alle nieuwsbrieven en uh, informatie die wordt verspreid door de oppositie. Ja, dan maken ze uitgebreid melding van uh, bijvoorbeeld er worden beelden getoond van demonstranten die staan te dansen op een tank. Uh, er wordt melding gemaakt van veiligheidstroepen en uh, soldaten die, die slaags raken. En men behoudt zich vast aan die gevallen. Waar de, soldaten, de gewone soldaten de kant kiezen van het volk. En ze hopen natuurlijk dat, net zoals in Egypte, dat uiteindelijk ook hier zal gebeuren. Maar dit is een ander leger, anders geregeld. De leiding is in handen van de Alawieten, de, de, de groep van uh, Assad. Um, ja, en veel, de, de, de, de hoogste leiding, dat zijn jongste broer, die leidt de Republikeinse Nou Dat is een, een, het onderdeel wat actief is in, in Derra. Dus ja, ze hebben hun hoop gevestigd op de gewone soldaat, de gewone soldaat die op een gegeven moment de kant van het volk zou kiezen, die nu verschillende keren al heeft geweigerd te schieten op de mensen. Er zijn ook verhalen bekend van soldaten die zijn gedeverteerd naar Jordanië en hier ja, buiten het oog van de publiciteit zouden worden gehouden door uh, de Jordaanse militairen.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 You know, um, we discuss this internally. Uh, it is important for us to make sure that gra very graphic photos of somebody who was shot in the head uh, are not floating around uh, as uh, an incitement to additional violence, as a propaganda tool. Uh, you know, that's not who we are. Het zijn schokkende foto's van iemand die in het hoofd is getroffen, zegt president Obama. Hij zegt dat hij niet wil dat de foto's gebruikt worden voor propagandadoeleinden om mensen op te rijden. Zo zijn wij niet, zegt Obama. We gaan eens even praten met correspondent Wilma van der Maten. Zij is in de Pakistanse stad Lahore. Wilma, hoe vinden de Pakistanen dat de foto's niet worden vrijgegeven? Dat is een... Ze geloven nog niet dat Osama Laden is. Dat hele verhaal, dat, dat hij gepakt zou zijn... En... ...binnen de kortste keren afgevoerd, dat hij de zee in is gegooid. Uh, maar het zijn ook mensen met met hoge opleidingen moeten zeggen... wetenschappers, politieke analisten die zeggen... ...het was veel beter geweest dat ze dat lichaam een beetje hadden opgelapt... Hè, wat, ze, ...wat ze wel vaker doen, uh, die, dat kogelgat hadden afgeplakt... ...en toch een foto hadden laten zien als bewijs... ...dat hij wel degelijk is omgekomen. En zolang die foto er niet komt... ...blijven de Pakistanen echt in de veronderstelling... ...dat, uh, dat Osama sama dus helemaal niet groot is. Maar Obama, uh, Wilma, zegt uh, dat dat misschien nog wel voor meer beroering zorgt... als die foto's wel worden vrijgegeven. Zou die daar geen gelijk in kunnen hebben? Dat vinden ze hier dus niet. Het is dat andere partijen, zolang die Pakistanen maar geloven... aan de haal van allerlei samenzweringstheorieën... maar de gemiddelde Pakistan zo langzamerhand toch in begint te geloven... van het verhaal van dat uh, Obama dit allemaal heeft gebruikt als uh, zijn herverkiezingsteunt. Uh, het uh, verhaal dat ik gisteren ook hoorde... is dat uh, mocht Osama dan wel zijn omgekomen... dat hij uh, waarschijnlijk in Afghanistan is doodgeschoten... dat ze hem hebben meegenomen... dat een helikopter hem heeft gedropt op Pakistaans grondgebied... om Pakistan in een kwaad daglicht te stellen... Mensen gaan echt te langzamerhand geloven in een soort zwamensweringstheorie. Vergeet niet dat voordat deze aanval plaatsvond... er een hele felle discussie was tussen Amerika en Pakistan... Over, het, uh, over die onbemande vliegtuigjes die bombardementen uitvoeren op Pakistans grondgebied. Dus Pakistanen geloven echt dat, en nu dit hele verhaal is bedacht van Osama bin Laden... om Pakistan op de knieën te krijgen dat alsnog die bombardementen uh, door mogen gaan. En vandaag staan er ook wel weer stukken in de krant van achter. zoals vaker vaak uit Amerika gezegd... ...dat Osama Bin Laden dood was. En nu zeggen ze plotseling dat hij... Uh, dus hem, ...dat vandaag of morgen er weer zo'n verhaal komt... ...en dat ze zeggen, nee, hij was ook dus niet dood. Dus ik denk ook wel dat het verstandig is... ...hoe na die foto's ook zijn, dat ze ze laten zien... ...en daarmee zeggen, en nu dat is de discussie voorbij... ...die man is gewoon dood. Wilma van der Maten vanuit Pakistan. Drie andere foto's zijn wel vrijgekomen. Zijn daar ook in die villa gemaakt... ...tonen drie gedode mannen. Dat ziet er ook niet prettig uit. Daaronder is dus niet Osama Bin Laden. Het is kwart over acht. Sinds middernacht is het bevrijdingsvuur onderweg van Wageningen naar de rest van Nederland. Traditiegetrouw wordt het vuur door mensen uit het hele land te voet verspreid. Colette van Nuende zag hoe het bevrijdingsvuur vannacht om twaalf uur precies in Wageningen werd aangestoken. Hierbij ontsteek ik het bevrijdingsvuur. Op het 5, -5 in Wageningen komen ongeveer 2000 lopers bij elkaar. die het bevrijdingsvuur naar verschillende plaatsen in Nederland gaan brengen. Wij gaan richting Halle. en wij hopen rond 10 à 11 uur aan te komen. Uh, wij gaan naar Leeuwarden. en uh, morgen 10 uur, half 11 hopen we aan te komen. Ja. Uh, we gaan naar Den Haag. en we hopen daar een uur of 11, half 12 aan te komen. Enkhuizen. en uh, we worden ingehaald om half 2. Dus we hebben tijd genoeg. Ja, morgen dan hè? Morgen. <laughs> Waarom doet u mee? Ik wil een beetje een symbool eigenlijk neerzetten... dat het voor elk mens geldt wat op de wereld komt. Ongeacht kleur, ongeacht wat. Heeft u ook zo'n diepe gedachte? Nou, ondanks alle moeite die we gedaan hebben... is de jeugd er niet bij dit jaar. En dat vind ik jammer. Zou het dan uitsterven, dit, deze traditie? Ik hoop het niet. Ik hoop het niet. Het waar waaraan Hotel De Wereld ligt... waar de capitulatiebesprekingen waren. Eerst is er een toneelstuk. Aan het einde van de oorlog zal Nederland weder als zelfstandige vrije natie opstaan. Leef, mij, majesteit de koningin! Daarna wordt het bevrijdingsvuur aangestoken. Zojuist hebben we hier in Wageningen de stad der bevrijding... Het vrijheidsvuur ontstoken. En daarmee markeren we de overgang van herdenken naar vieren. Van hieruit wordt het vuur vannacht nog over het hele land verspreid. Wij, uh, wij gaan het vuur van Wageningen naar Medemblik brengen. Waarom vindt u het belangrijk om mee te lopen? Nou, ik vind het vooral heel erg leuk. Dat is, uh, <laughs> dat is de belangrijkste reden. Eerst naar Best en dan door naar het bos. En dan gaan we aan de bossen wollen en een glaasje jupiler. Dat ja, hebben we dan wel verdiend tegen die tijd. Ja, zijn ja. Er maar, ja. ja, dat was vannacht vlak voor vertrek. Deze man is nog steeds lopend trouwens. Onderweg naar Best. Zo dadelijk gaan we maar eens even bellen... met het Bevrijdingsfestival in Zwolle. Um, verkeersinformatie? Daar kunnen we ook weer stil over zijn. <laughs> het wordt alweer heel druk. Um, um, veel mensen zijn vrij. Er is te merken op de weg. Er zijn geen files. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Dan Marco robin Visser over dat bevrijding gesproken. Het bevrijdingsfestival. De startschot voor die festivals wordt gegeven in Arnhem. En daar is hij nu, tenminste. Als die wagen het ja. maar deed. Ja, ben je weer ja, terug. Ja, het is gelukt. Oh, ja, tenminste, het valt niet mee, hoor. Met zo'n dubbele klutsje hier, <laughs> hier rond te rijden. Dat was toch wel even een belevenis. Maar goed, ik ben nu in de prachtige Arnhemse Eusebiuskerk. En ja, de verwarming moet aan. Want het is gewoon echt hartstikke koud. En straks zit deze kerk hier helemaal vol met, met genodigden. Zegt Dorien Korsten van het Comité 4-5 mei. Wie komen hier allemaal? Nou, vanochtend is de officiële aftrap van de Nationale Startviering Bevrijding 5 mei 2011. Vierende... Ja, zegt u dat nog eens? Wat zegt u dat mooi? <laughs> vanochtend is de officiële aftrap van de Nationale Startviering Bevrijding 2011. Goh, ja. ja. In de provincie Gelderland. Ja. Zijn we live al? Ja, we zijn, ja, we zijn live. Ja. Nou, ja. Ja. oké. Okay. U bent in de uitzending. Nou, dat is helemaal goed. <laughs> Nee, vanochtend om um, um 10 uur start hier uh, de aftrap. En dat, ja. he, dat heet dus de Nationale Start. Maar wie komen hier allemaal? Vertel eens even. Nou, uh, behalve dat uh, de minister-president hier aanwezig is... is de staatssecretaris van VWS ook aanwezig. Maar er zijn heel veel ambassadeurs aanwezig... Um, allerlei bestuursleden van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. En allemaal prominente genodigden. Wat ja. ik heel erg leuk vind, is dat deze provincie telt 56 gemeenten. En bijna alle burgemeesters van de 56 gemeenten uit de provincie zijn hier vanochtend aanwezig. Nou, heeft Arnhem niet een ontzettende feesttraditie als het om bevrijding gaat? Hè? In Arnhem wordt meer herdacht. Is dit een soort omkering? Nou, ik heb gisteravond gemerkt, zijn, uh, de lopers van Arnhem zijn dus in Wageningen geweest om het vuur op te halen. En ik moet wel zeggen dat daar hele enthousiaste berichten van komen. Dus wij hopen dat natuurlijk wel te bereiken. En dat is ook de doelstelling van het Nationaal Comité. Om de start iedere keer in een andere provincie te laten plaatsvinden. Om dus niet alleen de gemeentes, maar ook de inwoners van de gemeentes er beter bij te betrekken ja. bij de bevrijdingsfeesten. Ja. En ook de jongeren natuurlijk, hè, daar wordt ook altijd heel veel aandacht aan besteed. Dat is ook zo. Hier zijn vandaag die 56 burgemeesters, mogen ook allemaal twee jongeren meenemen. Dus er zijn ook heel veel jongeren uit de provincie aanwezig. En we hebben heel veel projecten gedaan in de opmaat naar deze dag toe. Om jongeren uit de provincie erbij te betrekken. Ja. Goed, het officiële gebeuren dus hier in deze Eusebiuskerk. Er zijn hele grote schermen inmiddels opgesteld waar er wordt nu mee geoefend. Ik zie daar wat teksten op verschijnen. Vrijheid op straat is ongetwijfeld een thema waarover gesproken gaat worden. Hoe beleef je vrijheid en wat is vrijheid nou eigenlijk? Dat is voor iedereen natuurlijk ook verschillend. Buiten wordt ook een groot podium opgebouwd. Wat gaat daar gebeuren? Nou, inderdaad, het jaarthema van dit jaar is vrijheid op straat. Dat ja. zien we zowel hier in uh, het decor van de Kerk, maar ook buiten op het plein leggen we een straat aan. En straks als wij naar buiten gaan, lopen we door die straat heen. En daar vinden nog allerlei activiteiten plaats, ook weer voor jongeren. Waaronder het allergrootste schoolorkest van Nederland. Van, Kijk eens aan. Van kinderen van de basisschool. Die gaan daar lekker uh, muziek maken. Nou, ik ben uh, ontzettend benieuwd. Er is hier overigens ook nog ergens vuur verstopt in een kelder? Ja, het vuur wat vannacht is uh, aankomen lopen vanuit Wageningen... is hier al aanwezig, staat inderdaad in de kelder. Ja. Is dat en... van het gemeentehuis toch, of niet? Ja, dat is van het stadhuis van Arnhem. En um, dat, is, uh, dat is hier al aanwezig en komt straks de kerk in. Nou, het is misschien wel leuk als ik eventjes dat vuur al een beetje kan, kan zien of zo. Is dat mogelijk? Nee, nee, het vuur staat nu nog veilig in de kelder. Die kunt u nog <laughs> niet zien. Maar wat u wel ziet en ook heel mooi is om... Wat over te... Schitterend, ja. Maar we hebben niet zo heel veel tijd meer. Nou, ik wil toch even vertellen. Het is ja. een, uh, de fakkel <laughs> van het Nationaal Comité. Is gisteren in vijf meter hoge vorm... Uh, door, de, door uh, de bloemenkorso ingeprikt in 4000 rozen. Toen was hij Ingeprikt met rozen. Ja, hij was wit. Hij was wit. We hebben de hele nacht erover gedaan... Al die rozen zijn we uit geweest, staan nu op kleurvloeistof afgelopen nacht... en zijn nu verkleurd naar rood, wit en blauw... om de traditie, de transitie van herdenken naar vieren vorm te geven. Geweldig, de rozen zijn allemaal ingeprikt. Dat Tot zover deze geheel vrije, ongecensureerde bijdrage... vanuit de vrije Eusebisch kerk. Wow in Arnhem. Het vuur mag je niet zien. Uh, dat zullen we nog wel eens zien, Marcel. Uh, ja. Ik ga er toch naartoe. Aan de slag. Doe je werk, je vrije plicht. Mark Robin Visser in Arnhem. Ja. Nou, dan gaan we maar even naar Zwolle. Want het bevrijdingsfestival daar is uitgegroeid tot een van de meest populaire van Nederland. Misschien weet u nog, vorig jaar waren er zo'n 140.000 bezoekers. Dat waren er zoveel, dat de politie op een gegeven moment mensen opriep om toch vooral niet meer naar Zwolle te komen. Het waren er te veel. Het festivalterrein werd afgesloten en mensen konden pas naar binnen als er weer iemand wegging. Nou, wij praten met Niek van der hij is de organisator van het bevrijdingsfestival in Zwolle. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat heeft u geleerd van vorig jaar? Nou, dat Zwolle heel uh, populair is geworden... Mensen komen er graag naartoe, Ja, ja maar ik bedoel eigenlijk iets anders. Ja, dat snap ik. Um, nou, wat we geleerd hebben is natuurlijk uh, om nog beter uh, publieksroutes te maken... en uh, nog meer spreiding in het uh, programma te, te creëren. En het zelf optimaal mogelijk uh, te benutten. Dat is, uh, dat is in ieder geval wat we geleerd hebben. Want Het grote probleem was dat er in één keer te veel mensen kwamen. Ja, nou in één keer. Het, het groeide natuurlijk al een jaar uh, steeds uh, groter, maar uh, ja, vorig jaar spande de kroon. Maar ik bedoel eigenlijk op één moment op de dag? Want u heeft het over het spreiden van het programma? Ja, op één moment uh, zoveel mensen tegelijk naar het festivalterrein uh, en ogen dat het uh, gewoon volstroomde. Ja, en dan, uh, dan sta je voor een probleem. Maar u noemt het spreiden in het programma. U heeft toch ja. gewoon moeten schrappen? Hoe bedoel je? Nou, het dansprogramma is bijvoorbeeld weg. Ja, desprogramma wilden wij bij de IJzerhalen programmeren. En uh, ja, daar is op het laatste moment heeft de politie uh, besloten om dat uh, niet toe te staan. Ja. En iets, iets minder top-acts of is dat geen bewuste keus? Uh, nou, dat is uh, geen bewuste keus, want het zijn wel uh, top-acts, ja. met Jacqueline. Ja. Blijft er blijft genoeg over, natuurlijk. Ja, ja dat wel. Ja. En, en die, die, die, die stromen, hoe worden ze nu vandaag in goede banen geleid? Want het liep vorig jaar ook wat door elkaar heen. Ja. Nou, direct vanaf het station worden mensen uh, via speciale looproute naar het festivalterrein uh, ge uh, getransporteerd, zeg maar. En uh, ja, als dat stagneert, dan hebben we direct uh, maatregelen genomen dat mensen eerst naar de binnenstad kunnen... en dan uh, vervolgens verspreid naar het festivalterrein kunnen komen. Nou, zou het ook wel eens tegen kunnen vallen, want vorig jaar was 5 mei een officiële vrije dag, dit jaar niet. Ja. Um, zou dat kunnen? Denkt u dat er toch minder mensen zijn dan u, dan u nu denkt? Nee, ik zou niet weten waarom. Het is een prachtige dag, we hebben een fantastisch programma. Dus eh, ik denk dat heel veel mensen toch eh, de moeite gaan nemen om naar de festivals te gaan. Niet alleen in Zwolle, maar in heel Nederland. Ik ben erg benieuwd hoe het vandaag zou zijn. Niek van der Sprong, dank u wel. Goed, graag gedaan. Vijf en half negen, dit is het NOS Radio 1 Journaal. Het is de bekendste straat van Duitsland, de Kurfürstendam. In de volksmond de Koedam. En hij is jarig. De chique boulevard van Berlijn viert vanaf vandaag zijn 125e verjaardag. Onze correspondent in Berlijn, Wouter Meijer, ging er even flaneren. Ik heb zo heimwee naar de Kurfürstendam. Ik heb zo Sehnsucht naar mijn Berlin. De Koedam is de navel van Berlijn. De chiekste winkelstraat. Een flaneerboulevard. 53 meter breed. 3,5 kilometer lang. Gucci, Prada, Hermes en Yves Saint Laurent zitten er allemaal. Een groepje dames met chique zonnebrillen en al een paar tasjes. Nu een kleine smidbringsel voor onze mannen. Nu wat om te Ja, ook die eten gaan dus. Maar we zijn hier nog twee dagen. hier. Ah, iets zoets, iets kleins. Voor onze mannen Ze zitten we waarschijnlijk thuis. En verder niks, maar dat kan nog komen. We zijn nog twee dagen in Berlijn. En wat maakt het hier nou zo bijzonder? Wat is dat het bijzondere aan Koedam? Het is in Anlehnung aan de Champs-Élysées in Paris. Of Fifth Avenue in New York. In diesem stil. Daar is man gern op solche Straßen. moet je heen. Het is gewoon de plek waar je moet zijn, zegt haar vriendin. The place to be, zoals de Fifth Avenue of de Champs-Élysées. Daar moet je heen en daar kun je je ook laten zien. dan zie ik in Frankfurt, München, Hamburg ja. of Wien. Die Leute zich bemühen. Berlin blijft toch Berlin. En de Koervustendam is jarig. Dat kun je zien aan de gouden strikken op de lantaarnpaden. Daar staat 125 op. Heel veel etalages hebben iets speciaals gedaan voor het jubileum. En er komen speciale dagen deze zomer met autocorsos of juist een keer autovrij. Zodat je ermee over de volle breedte kan flaneren. Burgemeester Woverheid maakt er vast reclame voor. Volgens hem heeft iedereen wel een speciaal gevoel bij de Koedam. En dat kan een verschillende levensgevoel zijn. Degene die die aan Koervustendam woont oder arbeitet derjenige, der als der Of je nou hier woont of komt winkelen, flaneren. Iedereen denkt aan iets anders. Maar het is toch een legende, een fascinatie, al 125 jaar lang. Maar er is natuurlijk wel iets veranderd. Toen de muur Berlijn nog in tweeën deelde, was de Koerversendam de enige chique straat van West-Berlijn. Nu is er veel bijgekomen, wat vroeger in het oosten lag. Wordt er im Oosten gemacht Westen is der wieder in Linden, en de Oosten Begrijpen toch eindelijk maar? Een grote metropole heeft meerdere centra. En daar heeft de burgemeester een hekel aan. Altijd die rivaliteit. Een wereldstad als Berlijn heeft meerdere centra. En die vullen elkaar aan en maken de stad samen iets moois. En het moet nog mooier worden. Hier op de kop van de Koedam, vlakbij Bahnhof Zoo, verrijst een toren 30 verdiepingen hoog. Hier komt een super deluxe hotel wordt nog volop aangebouwd, maar dit wordt het eerste Waldorf Astoria in Europa. Nu nog een betonnen karkas, het moet eind van het jaar open. En Friedrich Niemann is nu al de directeur. Dit wordt niet zomaar een hotel. Dat wordt natuurlijk zeer schick. Um, Waldorf Astoria staat voor tijdloze elegantie. Dat dat we maken ons niet fest aan een bestimmte designmuster of een bestimmte stilrichting. Dit huis wordt zich am, am Art Deco Het wordt tijdloos elegant. Het krijgt een touch van het Art Deco dat men kent uit New York, maar dan heel modern en natuurlijk de beste spullen, marmer uit Verona, speciaal ontworpen meubels, een TV in de badkamerspiegel noemen in we. Den op. In den spiegel geïntegreerde tv in Badezimmer arbeiten. Wie beschrijven ze dat? Wat zich aan Kurfürstendamm tut? Wie gesagt, het is letztendlich een renaissance. De Kurfustendam was, sinds zijn opgericht of in de betriebname, zo 125 jaar. Immer das Herzen City West. De was een beetje verwaarloosd. Na de val van de muur ging iedereen naar het oosten, maar het komt nu helemaal terug. Er zijn veel nieuwe projecten die nu voor een nieuwe bloei zorgen worden en diep in mijn renaissance. Ik blijf mijn oude liefde Veiligheid.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 Foto's van het bloedbad in het huis van Bin Laden uitgelekt... en medewerkers van de kerncentrale in Fukushima weer voorzichtig aan het werk. Het is half negen. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. Het Britse persbureau Reuters heeft foto's gekocht... van het huis in Abbottabad in Pakistan, waar Bin Laden is doodgeschoten. Bin Laden zelf staat er niet op. Wel drie dode mannen in een grote plas bloed. Reuters heeft de foto's gekocht van een Pakistanse veiligheidsfunctionaris... die ze zelf zou hebben gemaakt.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 En verder zei Obama dat publicatie kan leiden tot gewelddadige acties. In Japan zijn medewerkers van de Fukushima kerncentrale aan het werk gegaan. Dat is voor het eerst sinds de verwoestende aardbeving en de daaropvolgende tsunami. Tot nu toe was de radioactieve straling te hoog. In groepjes van vier gaan de medewerkers van de kerncentrale het pand in. Elk groepje blijft hooguit 10 minuten binnen en wordt dan weer afgelost. In Australië is de laatste veteraan van de Eerste Wereldoorlog overleden. De Eerste Wereldoorlog. De Brit Claude Stanley Tules is 110 geworden. Op zijn veertiende kwam hij bij de Britse marine... doordat hij over zijn leeftijd loog. En na de oorlog emigreerde hij naar Australië. Volgens correspondent Robert Portier is hem heel vaak gevraagd... hoe die zo oud kon worden. En het antwoord was eigenlijk altijd hetzelfde. Gewoon blijven ademhalen. En dat was misschien ook makkelijk voor deze meneer. Hij was zo fit als het maar kon zijn... Op zijn honderdste zwom hij nog elke dag, wandelde hij nog elke dag. Op zijn honderdvijfde ging hij pas het bejaardenhuis in. Daar zong hij elke dag zo hard, zeemansliedjes, dat ze de deuren dicht moesten doen. Uh, dus ja, die man mankeerde niets. Vannacht is hij overleden in zijn slaap. En de hoogbiljarde Tjuls was voor zover bekend de laatste nog levende militair. Die heeft gevochten in de Eerste Wereldoorlog. In Engeland woont nog een vrouw van 110, die is officieel erkend als veteraan. Maar zij had geen gevechtsfunctie. Uit Syrië komen berichten dat militairen een buitenwijk van Damaskus zijn binnengevallen. Een onbekend aantal mensen zouden in huizen zijn opgepakt. In de buitenwijk demonstreerden afgelopen vrijdag duizenden mensen tegen het bewind van president Assad. ING heeft een goed eerste kwartaal achter de rug. De bankverzekeraar heeft in de eerste drie maanden van dit jaar de netto-winst flink weten op te schroeven. Want die komt uit op bijna 1,4 miljard euro. Dat is 12 procent meer dan een jaar geleden.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 Maar over, over de gehele linie, betere verkoop in het verzekeringsbedrijf... betere returns op de investeringen die we gedaan hebben. Dus in zijn algemeenheid uh, ja, een goed kwartaal. En Holman gaf nog eens duidelijk aan dat ING alle nog openstaande staatssteun... uiterlijk in mei volgend jaar wil terugbetalen. We hebben een plan gemaakt voor de terugbetaling. Uh, het restant, dat is 5 miljard, wat nog uitstaat. Uh, we hebben al 5 miljard terugbetaald, en bij een eerdere gelegenheid... Uh, dit komt uit eigen middelen. We gaan dat doen 13 mei 2 miljard. En dan als de omstandigheden blijven zoals ze zijn... en wij dus voortdurend nieuw kapitaal opbouwen, intern... dan kunnen we volgend jaar nog een keer 3 miljard betalen. Een schietpartij bij een autobedrijf in Amsterdam. Er zijn twee doden gevallen en twee mensen raakten zwaar gewond. De politie over de zaak. In elk geval uh, hebben we nu uh, vijf mannen aangehouden. Die zitten op het bureau...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 voor de kust van het Caribisch eiland Saba. Dat koraalrif sterft af. Saba werd vorig jaar een bijzondere Nederlandse gemeente. En volgens de onderzoekers van de Universiteit van Wageningen is het rif de afgelopen 15 jaar kleiner geworden en zijn er steeds meer dode plekken in het koraal gekomen. Wat je doet onder water, je, je meet eigenlijk uh, hoeveel procent van de bodem bedekt is met levend koraal. En dat kun je natuurlijk vergelijken dan als je daar uh, 15 jaar later weer naartoe gaat. En mijn, mijn, mijn gegevens, als ik die vergelijk... dan blijkt dat er een, achter, een heel grote achteruitgang is geweest... waarschijnlijk van een, een 30, 40 procent... in die bedekking met levend koraal. En de oorzaak is volgens de onderzoekers de klimaatverandering. De temperatuur van het zeewater is in sommige perioden... 2 à 3 graden hoger dan normaal. En daar kan dat koraal niet tegen. Het RIF op de Saberbank is even groot als de provincie Utrecht. Staatssecretaris Bleker wees het RIF eind vorig jaar aan als beschermd natuurgebied. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline. De dag is koud van start gegaan. In het oosten van Groningen en Drenthe werd een minimumtemperatuur van 3 graden onder nul gemeten. Nou, inmiddels is de zon opgekomen en de temperatuur ligt nu overal boven nul. De komende uren warmt het verder op en de ochtend verloopt ook zonnig. Vanmiddag dan trekken er wat velden met sluiwolken over het land, maar de zon die blijft volop aanwezig. Het wordt vanmiddag zo'n 16 à 17 graden in het noorden tot lokaal 20 in het zuiden. Nou, en dan de wind die komt voornamelijk uit het zuidoosten, is zwak, gemiddeld windkracht 2. Vanavond blijft het droog en helder en het koelt uiteindelijk af en aan het eind van de avond naar een graad of 10. Morgen, vrijdag, staat er opnieuw weinig wind. Overdag is het zonnig en het wordt met 19 tot 24 graden een stuk warmer. ANWB Verkeersinformatie. Er staat file bij Amsterdam op de a 10 richting Den Haag. Tussen Zeeburg en Rai 7 kilometer. Goedemorgen, het is 6 minuten over half 9. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Het was gisteravond op de Dam de eerste dode herdenking die Eberhard van der Laan... in zijn hoedanigheid van burgemeester van Amsterdam meemaakte. En dat na het schreeuwincident van vorig jaar. Burgemeester van der Laan, goedemorgen. Goedemorgen. Waren er nog incidenten gisteren? Nou, niet dat ik weet. Nou, het, dan. Is, uh, het is een waardige herdenking geweest. Ja, dan moet u met een goed gevoel terugkijken op afgelopen avond. Daar kunt u van verzekerd zijn. Ja. Was u bang voor weer een incident? Want het was natuurlijk vrij chaotisch uh, vorig jaar. Nou, bang is niet het goede woord, maar we moesten natuurlijk wel uh, ons voorbereiden op eventuele herhaling, imiteergedrag mm -hmm. van mensen. En iedereen was toch wel een klein beetje bezorgd dat dat zou gebeuren. Want die herdenking is belangrijk en uh, die wilden we eigenlijk terug hebben, om zo te zeggen. Ja, ik, ja en dat is denk... dus na gisteren gelukt, hè? kunt u stellen. Ik denk dat het gelukt is en uh, ik vind het wel passend om te zeggen, uh, daar heeft de politie en allerlei andere mensen hebben er echt uh, ook heel hard aan gewerkt. Dus... Er mag wel een klein beetje tevredenheid zijn. Wat heeft u extra's uh, gedaan? Wat voor maatregelen zijn er extra genomen? Weinig over verteld en ik was van plan dat ook vandaag. Niet oh, te doen. ja, daarom bellen we nu. Ja, maar u, u, u had dat kunnen weten, want het is het soort dingen waar je, uh, wat je doet, maar waar je niet te veel over praat. Maar wat maar we wel heeft... begrijpen is dat er een noodverordening was: speciale dranghekken die veiliger zijn voor grote mensenmassa's, ja. extra veiligheidsmaatregelen. Het Rijk heeft uh, de doodherdenking aangemerkt als nationaal evenement, uh, waar zelfs het uh, NCTB bij betrokken is. Is het niet allemaal een klein beetje overdreven? Nou, dat vind ik makkelijk om een dag uh, erna te zeggen. Uh, vorig jaar was echt heel erg schrikken. En uh, die nationale dodenherdenking is ontzettend belangrijk. Dus als het dan goed afloopt, om dan te zeggen, was het niet overdreven? Ja, dat kan altijd geval. Ja. Over dat schrikken gesproken, heeft u ook de indruk dat mensen zich hebben laten afschrikken? Of helemaal niet? Om, om toch maar niet te komen? Nou, nee. Ik heb wel van de politie gehoord dat. Uh, uh, er, is, er, er waren heel veel mensen op de been. Niet alleen veel EHBO's, maar ook heel veel politiemensen. En die hebben ook heel dicht om bepaalde mensen heen gestaan uh, waar ze niet helemaal gerust op waren. Dus het is uh, niet zo dat al die maatregelen voor niks getroffen zijn. Iemand zei gisteren, uh, toen ik zei het is goed gelopen, die zei nou iets preciezer: het is goed afgelopen. Want er is natuurlijk wel degelijk een heleboel gedaan. Hmm. Maar vandaar even... dat ik net even kritisch uh, op. Ja, uh, dat snappen wij wel. Nee, werken. dat snappen wij heel goed. Uh, even vooruitblikken op de dag van vandaag. Wat gaat Amsterdam merken van Bevrijdingsdag? Nou, er zijn ontzettend veel activiteiten. Uh, vandaag is, zoals u weet, de viering van de bevrijding. Dus dat zijn allemaal vrolijke dingen, debatten, optredens. En uh, vandaag moet echt een hele blije dag worden. Wat gaat u doen? Ik ga zelf uh, een debat openen over de betekenis van bevrijding. Maar ik moet nog even nadenken uh, hoe ik die ga openen. Oké, okay. nou veel succes ermee. Burgemeester van der Laan Dank van u Amsterdam. Bevrijdingsdag dus. Amsterdam gaat het vieren. Nou, het wordt gezellig in Amsterdam. Het wordt een dag uh, overal in het land traditioneel van heel veel muziek. Last Chance van Mok hoorde u bent is samen met Whalen en The Opposites... en de Party Squad door het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Uh, en de 14 bevrijdingsfestivals benoemd tot ambassadeurs van de Vrijheid 2011. Mok wordt dus vandaag per helikopter naar de verschillende bevrijdingsfestivals gevlogen. Okay. Veel Tilly van Mok. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik hoor al veel lawaai. Waar zitten jullie? Wij zitten nu in de, in de bus van... Uh, uh station Duivendrecht in Amsterdam, met alle ambassadeurs onderweg naar de luchtbasis in Rijen. Een bus? Dat gaat toch per helikopter? Ja, nou, dat, uh, dat begint uh, dus uh, uh, heel uh, down-to-earth, oh. zou ik maar zeggen. <laughs> Niet zo sexy, maar wel uh, interessant zullen we maar zeggen. Uh, wat merken de bezoekers uh, ervan als ze naar uw optreden komen, van het feit dat het vandaag bevrijdingsfestivals zijn? uiteindelijk is de boventoon wat er gevoerd wordt op het festival is een heleboel muziek. Maar overal waar de ambassadeurs landen zal de boodschap van het bevrijdingscomité, van het 4-5-comité, worden uitgedragen. En wij zullen in ieder geval ergens in de set stilstaan bij de vrijheid. En ja, natuurlijk ook hoe belangrijk. Het is om daar iedere keer, iedere dag even veel van te genieten. En hoe... Wordt dat concreet? Hebben jullie daar al over nagedacht? Ja, uiteraard. We hebben onlangs meegedaan uh, aan uh, een project. Dat uh, is geïnitieerd door Kamp Westerborg. Een uh, project uh, dat is. Uh uh, ...voortgekomen uit, het, uh, uit de stichting ExpoG, dat is de, de ex-politiek gevangenen van uh, de bezettingstijd. Mm -hmm. Dus een uh, stichting die is opgeheven een aantal jaar geleden. Die hebben een, uh, een groot cadeau van de Nederlandse staat gekregen. En, uh, ze mochten zelf bepalen wat ze daarmee wilden doen, uh, het geldbedrag. Ze hebben uiteindelijk besloten om daar een, uh, een cultureel project uh, uh, van te laten vervaardigen. En uh, dat project dat heet Wat zou ik doen? En het idee daarachter is, wat zou jij hebben gedaan als je in de bezettingstijd zou hebben geleefd? En wij hebben daar een lied voor geschreven met dat als uh, achterliggende gedachte. Dus ja, dat lied spelen we uiteraard vandaag en we zullen aan de mensen vertellen wat zouden jullie hebben gedaan. En zouden wij stil dat wat die mensen die ex-politiek gevangen hebben gedaan in 1945... Dat is een van de allerbelangrijkste redenen hm. dat wij vandaag in de vrijheid op 5 mei met z'n feest kunnen vieren. Hm. Dat is een mooie boodschap. Uh, dat lied, waar gaan jullie het als eerst spelen? Met andere woorden, waar gaat die helikopter straks met Mok eerst naartoe? Uh, wij vliegen dat is eigenlijk ook heel erg grappig dat we uh, dus in Brabant opstappen en dan mogen we uiteindelijk naar het uh, puntje van uh, de Nok van Nederland. Want we gaan naar Groningen als eerste. Oké, okay. en dan verder? Langs uh, hoeveel dan, festivals? Dan, uh, nou ja, het, uh, weet je, het, het, het, het, is, het is sowieso een tour die uh, gisteren al begon in Amsterdam natuurlijk, want we waren ook op de, op de Dam bij de, bij de, de dodenherdenking. Uh, dus eigenlijk zijn we gisteren begonnen, we gaan vandaag van Groningen naar uh, Assen, dan naar Leeuwarden en... Um, we eindigen in Holland, het allergrootste bedrijfsfestival in Nederland. En daar staan we met het metropoolorkest. Oh, dat is ook nog weer. Een apart optreden wordt dat dan. Heel veel sterkte met dat gereis en veel plezier. Ja, dankjewel. En ik probeer hier over het verschil van de, ja, het is al... van de andere ambassadeurs heen... Een, een groet vanuit de touringbus. Ja, het is, is al kan. gezellig in de bus. Er worden lollies uitgedeeld. Veel Tilly, hartelijk dank van Moek. Graag gedaan. Door naar Mark-Robin Visser, die is in Arnhem. Um, daar begint straks de officiële start natuurlijk, he, van de Nationale Viering van Bevrijdingsdag. Dat bevrijdingsvuur, u hoorde dat eerder al, is vannacht door lopers uit Wageningen gehaald. Dat staat nu ergens veilig in een kelder. En Mark-Robin Visser mag daar niet bij, maar hij gaat het toch proberen. Ja, het, het, het vuur moet hier ergens in de kelder van het gemeentehuis in Arnhem zijn. Wij dalen nu af in de catacomben. Waar is het? Daar staat hij op de grond. Is dat het? Uh, nou ja, dat is het, de olielamp voor de nacht. Er staat een heel klein, er staat een heel klein olielamp. Ja, een, een stormlampje op de grond. Wordt een, een Heel klein vlammetje erin. Klein vlammetje. Ja, als komt het de hele nacht niet aan blijven. Um, dat wordt een hele prachtige fakkel. De fakkel staat ernaast, dus die gaat straks aan. Oké. Okay. Nou, ik, ik uh, moet voorzichtig zijn dat ik hem niet uitwapper. Uh, en er staan hier al een aantal mensen in hele sportieve kleding klaar... met het officiële bevrijdingslogo op de borst. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik, ik, had, toch een, ik, ik, ik had niet gedacht dat het zo'n klein vlammetje was. Nee, nee, nee, maar dit is het reservevlammetje. We hebben vannacht met de fakkel gelopen en met het vlammetje... om zeker te weten dat het vuur er uh, goed aan... Dus er zijn armen, meerdere vlammetjes? Twee vlammetjes, om zeker te weten dat als het vlammetje uit zou gaan... Dan we in ieder geval nog een ander vlammetje zouden... hebben. En dit, dit vlammetje komt dus uit... Uh, uit Wageningen, ja. Van het echte vuur? Van het hele grote vuur, ja. Waar het inmiddels ook al uh, ontstoken is, heb ik gehoord op de radio. Ja, ja. En daar is dit dus een, een, een stukje van en dat gaat dan zo meteen... Wat gaan jullie daar nou mee doen? Uh, wij hebben inderdaad dit vlammetje naar Arnhem mogen lopen... en we brengen het zo naar de Eusebiuskerk. Ja. En daar mogen we het de kerk in uh, dragen. Ja. Kunt u hem even voorzichtig voor mij oppakken? Heel voorzichtig dat het niet... Kan ik. Hij is, is gewoon... niet zwaar. Hij is niet zwaar. Nee. We, we konden er mee lopen. Heeft u daar nou zelf ook nog speciale gevoelens bij? Uh, ja, in zoverre dat we er een steentje aan mogen bijdragen... om uh, van het hele grote evenement zelf het vuur naar Arnhem te mogen ja. lopen. Ja. ja, heel bijzonder. Zijn jullie allemaal Arnhemmers? Ja, ja. ras echt Arnhemmers. Nou is het zo, heb ik begrepen, ik ben geen Arnhemmer... maar Arnhem heeft niet echt een bevrijdingsfeest-traditie. Het uh. is hier meer van het herdenken. Ja, ik denk dat het wel klopt. Ja. Het gaat met name ook natuurlijk hoe je het zelf beleeft, van binnenuit. Ik denk dat het voor iedereen wel belangrijk is natuurlijk. Hè. En iedereen doet het op zijn eigen manier en, uh, en wij doen het op deze manier. Dus, uh... Het is natuurlijk ja. zo, als je de geschiedenis bekijkt, is het ook logisch. Want ten, ten tijde van de bevrijding van Arnhem was hier eigenlijk helemaal niemand meer om feest te vieren. En de stad lag aan puin. Ja, ja dat denk ik ook, ja. Maar goed, dat is natuurlijk gelukkig een hele lange tijd geleden. Dus uh, ik denk dat het nu uh, allemaal beter is, veel beter is zelfs, als, als toen ja. natuurlijk. Ja. U staat er ook heel sportief bij. Bent u, bent u van nature ook heel sportief? Uh, uh, uh, van mijn bescheidenheid zeg ik ja, denk wel wel. Ja. Ja. Altijd al geweest en ik mag graag aan elke soort sport meedoen. En, uh, nou goed, ik werd hiervoor gevraagd en dan doe je graag mee natuurlijk, enthousiast. U werd ervoor gevraagd om ja. het vuur uit Wageningen ja. op te gaan. Ja. Hoe, hoe, hoe kom je daarvoor in aanmerking? Voor zoiets? Ik, weet het niet, ik ben benaderd door, door, door mijn zus. Door uw zus. Dan ga ik even naar uw zus. Hoe, hoe kom je hier nou voor in aanmerking om dit, deze schone taak te mogen vervullen? Uh, ik ben benaderd door uh, iemand van de gemeente. En wie ja. is dat? bent u van de gemeente? Hoe kom je nou in aanmerking om zo, zoiets moois als dit te mogen doen? Ja. Hoe bent u nou bij haar terechtgekomen? Omdat ik weet dat zij uh, een hele goede lovensclub heeft met hele spontane ah. mensen. Je moet wel goed kunnen lopen natuurlijk. Je moet heel goed kunnen lopen, maar dat kunnen zij. En met vuur om kunnen gaan. En met vuur om kunnen gaan, ja, zeker. Ja. En zorgen dat hij niet uitgaat. Nou, pas erop. Succes ermee, hè? Dankjewel. En gaan een fijne doen. dag vandaag. Hetzelfde. Er lag een referendum in Groot-Brittannië en dat is het eerste in 38 jaar. Zo duidelijk probeert correspondent Arjen van der Horst het uit te leggen waar het over gaat. Eerst de verkeersinformatie, zo waar, daar is Jolande van der Velde. Ja, ja, er lag heel even de matras op de a 10 van Amsterdam. Ja, een nou? matras en die moest weggehaald worden, dus heel even waren daar twee rijstroken dicht. Het is wat gaan stagneren op de Ring Oost en Zuid. Tussen Zeeburg en knopende Amsel 6 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Nou, als u uw matras kwijt bent, kunt u bellen naar het NOS Radio 1-journaal. Of Twitter, NOS Radio 1. Het is 10 minuten voor 9. Wij gaan naar dat referendum. Gebeurt niet vaak in Groot-Brittannië. De laatste keer was in 1973. En destijds ging het over de aansluiting bij de toenmalige ERG. Vandaag, 38 jaar later, is het weer zover. De Britten kunnen zich in een referendum uitspreken over... Houdt u vast, de hervorming van het kiesstelsel. Want dat is hard nodig, vindt de regeringspartij. Correspondent Arjen van der Horst in Londen. Arjen, een belangrijke zaak, als er een referendum aan wordt gewijd, lijkt mij. Maar eerst, hoe gaat er nu aan toe bij de verkiezingen? Zou je dat eens even ja. kunnen uitleggen in een paar woorden? Ja, het systeem dat ze nu hebben is eigenlijk vrij simpel. Groot-Brittannië is onderverdeeld in 650 kiesdistricten. Nou, elk district staat voor een zetel in het lagerhuis. Inwoners van de kiesdistrict krijgen dan een stembiljet... met erop de kandidaten. Nou, Stel, je hebt drie kandidaten, Lara, Marcel en ik. En je zet dan een kruisje naast elkaar, eh, kandidaat... Ja, van wie jij wil eh, dat hij de zetel wint. Nou, kandidaat met de meeste stemmen wint... zeg in dit geval bijvoorbeeld... Lara, ook al heb je niet eh, 100% van de stemmen... of 50% of misschien zelfs 35% van de stemmen. Dat maakt niet uit, zolang eh, jij maar meer stemmen dan jij en, en Marcel heeft. Dus winner takes all. Dat ja. is het principe. Dan kunnen wij dus naar huis, uh, Arjen. Met... Oh, terwijl we toch redelijk veel stemmen hebben gehaald. Het ja, is in... en dat is ook met, meteen het nadeel. Want ja. dit is een systeem dat in het voordeel is van de twee grote partijen. En uh, de kleine partijen, zoals bijvoorbeeld de liberaaldemocraten... Ja, die maken daar veel minder kans hierdoor. En daarom zeggen zij ook, daarom moeten we dus dit stelsel veranderen. Ja, het is ook hun initiatief. Hè? En, en toch heeft de regering ermee uh, ingestemd. Ja, dat heeft te maken dat we sinds vorig jaar dus een coalitie hebben van conservatieven en liberaal-democraten. Dat, dat op zich al is vrij zeldzaam in Groot-Brittannië. Een voorwaarde van de deelname uh, aan de coalitie voor de Lib Dems was dat er dus een referendum zou komen over een hervorming van het kiesstelsel. Het liefst willen de liberaal-democraten een uh, evenredig kiesstelsel, zoals we dus dat ook in Nederland hebben. Maar ja, dat vonden de conservatieven weer te ver gaan. Compromis was dus een referendum over het zogeheten Alternative Vote Systeem. En daar gaan we dus vandaag over stemmen. Mm, en wat is dat? Wat voor alternatief is er voor het huidige systeem? Ja, eigenlijk is het een hele lichte aanpassing van het systeem dat ze dus al hebben. Nou, neem weer dat kiesdistrict met de drie kandidaten: Lara, Marcel en ik. Nou, je zet niet meer een kruis naast de namen, maar je geeft een voorkeur aan. Dus je zegt de eerste voorkeur is voor mij, nummer twee is voor Lara, nummer drie is voor Marcel. Dus je zet dus nu cijfertjes in plaats van nummers. Dan gaan we tellen. Nou, denk in het stapeltje stembiljetten. In het begin lijkt het nog wel hetzelfde op het oude systeem. Eerst kijken we naar de eerste voorkeur stemmen. Nou, stel dat Lara weer het hoogste stapeltje heeft. Uiteraard, ja. Maar nu win je alleen als je meer dan 50% van de stemmen hebt. Als dat niet het geval is, ja, dan valt de kandidaat met de minste stem af. Dat ben jij, Marcel. Ja, ja, snel uitleg bevalt ah, er ja, niet helemaal. Zegt heel sneu, dit. We pakken een stapeltje stembiljetten weg bij Marcel... en die stembiljetten die gaan we dan opnieuw verdelen. Nou, nu gaan die naar degene die als tweede keus op die biljetten stonden. En, en ja, die worden dus dan verdeeld over de overgebleven kandidaten. Uh, jij en ik, Lara. En, en dan gaan we kijken of iemand nu die magische grens van de 50, 50 procent uh, heeft gehaald. Als er nu vier, vijf, zes kandidaten waren geweest... dan kan het wel en, enkele uh, telrondes duren. Nou, snap je het nog, Marcel? Hij wil niet meer. Ik wil Hij het wil je je wel, het was maar <laughs> volstrekt duidelijk. Uh, maar dit is wel een beetje het probleem voor het jaar. Het klinkt jaar wel kort, iets democratisch. De com iets complexiteit van het systeem. We kregen ook allemaal foldertjes waarin uitgelegd wordt hoe het allemaal werkt. Nou, het oude systeem werd in een half A4'tje uitgelegd. Het nieuwe systeem, Alternative Vote, had vier A4'tjes nodig... Toch is het eerl eerlijker zeggen, de voorstanders, en ze deden dan ook erg hun best uh, de Britse kiezer te overtuigen. Zo merkten we bijvoorbeeld ook in Oxford. This Thursday referendum, don't forget to vote. Een drukke winkelstraat in het zonnige Oxford waar het jaarkamp is uitgerukt met muziek en 50 campagnevoerders die hier foldertjes uitdelen op straat en mensen op straat aanspreken om ze te overtuigen om ja te stemmen voor een hervorming van het kiesstelsel. We hebben hier een kans, we hebben nooit een kans, in de history van democratie in the UK te hoe we vote. En in de grootste winkelstraat van Oxford onthullen ze nu een groot paars spandoek Oxford says yes. Oxford zegt ja, ja tegen het alternative vote systeem. We currently have a system that was designed for two political parties. There are more than two political parties in this country and a large number of the electorate are not getting represented under the current system. Ja, we hebben nu een systeem dat ontworpen is eigenlijk voor de twee grote partijen, Labour en de Conservatieven. Tegenwoordig doen veel meer partijen mee met verkiezingen, maar in het huidige systeem hebben die geen schijn van kans. Ja, people feel very disenfranchised. They don't feel that their vote is being heard, and as a result, a lot of the policies that people want don't get implemented. Nu gebeurt het zo dat een kandidaat vaak met een minderheid van de stemmen in het parlement wordt gekozen. Ja, en zo krijgen dus kiezers uh, kandidaten die ze eigenlijk niet willen hebben. En dat geldt ook voor het beleid dat zij daarmee uitvoeren. De liberaaldemocraten die ervoor gezorgd hebben dat uh, er nu een referendum komt over een nieuw kiesstelsel... die willen eigenlijk dit uh, alternative vote systeem niet. Zij willen uh, liever een proportioneel systeem zoals in Nederland. Is dit niet een soort ja, compromis... Wat niemand eigenlijk wil. is, in we to move away from the Het klopt dat dit niet het systeem is wat iedereen uh, zou willen hebben. Uh, maar als we nu niet ja stemmen, dan blijft het bij het oude. En dan gaat er voorlopig niets veranderen. Dus nu ja stemmen is een stap vooruit. We zijn de kiezers ook op straat te overtuigen. You know if you made, made up your mind. Not really, no, I haven't yet. Deze meneer weet het dus nog niet. Hij is wel bekend met hoe het systeem alternative vote werkt, maar hij heeft nog zo zijn twijfels. Because really, I need to know what are the benefits and you know what it's against and for before I decide. Want hij is wel gecharmeerd van het oude systeem. Do you think it's a fair system, first past the post? Uh, I think so. I really, really think so, yes. And dus? I, I stick with the old system. Stemt hij tegen? het Alternative Vote System bij het komende referendum. Ja, en dit is dus een kiezer die nee stemt. En hij is niet de enige, want als we op de peilingen afgaan... Ja, dan zien we toch een grote meerderheid van de Britten... Uh, die uh, tegen uh, hervorming van het kiesstelsel uh, gaat stemmen. En dat is wel een verandering, want een paar maanden geleden nog... zag je toch vrij constant uh, een meerderheid voor hervorming. Ja, je ziet dat hier ook al de Liberaal-Democraten... een beetje afgerekend worden, want die zijn niet populair in de regering... En ja, zij waren toch degene die voor deze hervorming hadden gepleit. En ja, het is ook een beetje een oordeel over hun presteren in de regering, dit referendum. Nou, hebben we veel voordelen gehoord, Arjen. Uh, bijvoorbeeld dat het representatiever is, maar er zit ook vast van uh, nadelen aan het alternatieve manier van stemmen. Nou ja, we hadden het al over de complexiteit. Hè? Dat het eh, toch wat eh, tijd vergt om het uit te leggen. Ja, bovendien, dat zeggen de tegenstanders... is het nu mogelijk dat de kandidaat eh, bij, die niet bij de eerste telronde... Eh, niet als winnaar uit de bus is gekomen, Marcel dus bijvoorbeeld... alsnog kan winnen. Dus degene die aanvankelijk de eerste voorkeur hebt... jij, Lara, die kan verliezen. Nou, dan zeggen de tegenstanders van dit systeem... zo win je brons terwijl je eigenlijk de race had gewonnen. En dus je krijgt... Eigenlijk een, een winnaar in een kiezenstrik is nu mogelijk... die niemand had gewild. Je had net uh, sprekers, uh, mensen op straat die erbij betrokken waren... die er iets van wisten, die gingen stemmen. Hoe geldt dat voor de algemene Brit, de gemiddelde Brit? Gaat die naar de stembus vandaag? Nou, dit soort uh, verkiezingen dus, ik, hoeven we nooit te hoge opkomst te verwachten. Daarom is het ook gebundeld met een aantal andere verkiezingen. Want we hebben vandaag niet alleen de referendum... maar ook verkiezingen bijvoorbeeld voor parlementen in Noord-Ierland, Wales en Schotland. Uh, en er zijn ook nog gemeenteraadsverkiezingen in Engeland. In de hoop dus die opkomst een beetje omhoog te krikken. Heel belangrijk gaat worden uh, dat Londen uh, dat die niet meedoet. Er zijn geen verkiezingen in Londen... Behalve dus dan dat referendum. En dat kan nog wel een invloed gaan hebben op dit referendum. Want de verwachting is hoe lager de opkomst, hoe beter het is voor het jaarkamp. Want de jaarmensen, dat, dat, ja, daarvan wordt verwacht dat, ze dat, dat dat de meest fanatieke stemmers zijn. Die komen wel naar buiten. Nou, Londen heeft 6, 7 miljoen kiezers. Dus als de opkomst laag is, dan, dan is dat in het voordeel van het jaarkamp. De Britten gaan dus naar de stembus voor een heleboel verkiezingen... maar onder meer dus, en daar ging het gesprek over... over dit referendum, over het kiesstelsel. Arjen van der Horst legde het uitstekend uit. Politie is onderweg, noodkamer. Over. Nederland is een veilig land. U ziet ons hier blauwen, toch? Dan zijn we niet bezig met een misdaad. Een land dat veiligheid hoger in het vaandel heeft staan...